Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Champions League finale hadden duizenden mensen geen geldig kaartje. De Franse overheid gaf vanmiddag uitleg over hoe die finale afgelopen zaterdag zo mis kon gaan... De wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid begon later vanwege chaos buiten het stadion. Nu blijkt dat 30.000 tot 40.000 Britten in het stadion zaten met een nagemaakt ticket. Buiten stonden boze mensen die met hun echte kaartjes niet meer naar binnen konden. Er komt een onderzoek, hoorde correspondent Frank Renoud. De minister van Sportzaken zei ook dat het erop leek dat die kaartjes uit Engeland kwamen. Niet op de Frans, op het vasteland van Europa verkocht, maar in Engeland al. Dus dat gaat onderzocht worden om dat goed in kaart te brengen. En verder worden alle analyses van de politie van de UEFA, van de Franse autoriteit, ook samengevoegd. En wordt er een soort reconstructie gemaakt van wat er nu precies gebeurd is. Britse supporters die wel een kaartje hadden, maar niet naar binnen konden, krijgen hun geld terug. Het kabinet heeft officieel toegegeven dat er bij de Belastingdienst is gediscrimineerd. Vorige week werd al bekend dat dat zou gebeuren, omdat er een jarenlange zwarte lijst werd bijgehouden. De Belastingdienst zette mensen op basis van bijvoorbeeld hun nationaliteit op die lijst. Volgens de staatssecretaris ging het om een patroon. Waarbij uh, er sprake is van indirecte discriminatie en dat, uh, ja, dat kan niet. En dat moeten we uh, niet alleen benoemen, daar moeten we ook wat mee doen. Bespreekbaar krijgen binnen de Belastingdienst uh, en daarbuiten. Het kabinet geeft dus officieel toe dat er gediscrimineerd is. Wat dat voor slachtoffers van de toeslagenaffaire betekent is nog niet duidelijk. In België is vannacht een vrachtwagen gekanteld en in een greppel terechtgekomen. Een deel van de weg was daardoor een tijd versperd en de bestuurder raakte licht gewond. Maar misschien nog wel erger, door het ongeluk komt een lading snacks niet op tijd op de bestemming aan. De vrachtwagen vervoerde namelijk 12 ton diepgevroren frikandellen. Die waren bedoeld voor Duitsland, daar moeten ze dus voorlopig nog even met de braadworst doen. Het weer in het noorden nog een buitje, daarna overal een droge avond. Vannacht kan het fris worden, graadje of zes. Morgen eerst zon, daarna weer buien, kans op onweer. En smiddags is het tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files op de A1 richting Amersfoort bij Blaricum 5 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A10, de ringweg Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer... 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. C. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. op zaterdag met Jacques Kahn en Eendel uh, Buddy aan het uh, begin. Ja, we zitten midden in uh, de kwalificatie daar in uh, Monaco. Uh, dat hele speciale stratencircuit natuurlijk, uh, wat nog steeds uh, op de agenda staat. En of dat zo blijft, ja, dat moeten we nog even uh, afwachten natuurlijk. Maar we zitten in uh, Q1 op uh, dit moment, uh, Albert-Jan. En er ja. verandert uh, zo nu en dan nog wel uh, wat. Ja. En eigenlijk verwacht je ook bepaalde namen niet vooraan, die nou vooraan zijn. Klopt, Alonso, is dus, Alonso, ja u hoort het goed, is momenteel de snelste voor Norris, Verstappen en PRS. Maar het, het, het gaat uh, achter elkaar door en uh, de, de tijden worden steeds sneller. PRS en Verstappen zijn momenteel ook weer in de baan en zijn ook weer sneller. En maar in die, in, in, in die, in die S-bocht noem ik dat dan, bij het zwembad, waar uh, Max Verstappen een aantal jaren geleden dus over die curbs heen vloog en toen rechts de vangrail in dook, Die curves zijn volgens mij verlaagd omdat uh, iedereen gaat er nu wel volledig overheen. En dat was absoluut onmogelijk geweest als die te hoger waren geweest. En zoals in het verleden dus ook hoger waren. Maar in ieder geval, die is wat vriendelijker geworden voor de coureurs. Momenteel, PRS weer als, als snelste. In ieder geval, we houden het voor u in de gaten. Ja, blijf wisselen hè, daar. Ja, en we gaan even de, terug naar Bloemendaal. Want de eerste kwart is zojuist afgelopen. Of ze zijn net met het tweede kwart begonnen. En de tussenstand momenteel is Bloemendaal 1 en Pinoquet 0. Dus uh, bij deze stand zou, deze, als dit de eindstand zou zijn... zou Bloemendaal dus landskampioen zijn. Maar goed, we hebben nog uh, drie kwart te gaan. Dus uh, we houden ook dat voor u in de gaten. En we gaan natuurlijk zo meteen... Uh... Over een uh, ruim tweetal platen gaan we weer eerst weer schakelen met uh, Duintjesveld. Want uh, daar is de wedstrijd SV Zandvoort, ANVJ nog steeds aan de gang. ANVJ momenteel met 9 man, geloof ik, of 10 man. Wat was het? Ja, het was 10 uh, nog was steeds. 10, nog 10. In ieder geval maar de tussenstand uh, is 4 tegen 0. Of uh, SV Zandvoort, de tweede helft, wat aan het doelsaldo gaat, uh, gaat sleutelen, dat horen we dan van Jan. Uh, Dutch Open Golf, nou, uh, er uh, is nog één Nederlander door naar het weekend. En dat was natuurlijk uh, Luiten. Maar die staat momenteel op een 58ste plaats. En als je nagaat dat de 60 beste spelers doorgaan naar dag 3 en dag 4, moet Jan in ieder geval morgen heel vroeg op. Want hij zal wel als een van de eerste de banen in moeten. Maar goed, er heeft hij daarna natuurlijk genoeg tijd... om als ambassadeur voor Dutch Golf, de Open Dutch Golf... Nederland als ambassadeur op te treden. Goed, genoeg gepraat. Terug naar de muziek en wij gaan terug naar Monaco. Zo is het, dankjewel Albert-Jan. Weer een gezellig uur Zandvoort op zaterdag. En lekker dat je je ramen open hebt. Hoor je sirenes langskomen en dergelijke. Ja, zo is dat. Het geluid van Zandvoort. En nee, geen siesta.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 Met z'n tweeën nog geen siesta, want ik wil eerst nog een fiesta en hem met een kielja. We gaan door tot amandiana, na, na, na, na. We denken niet meer aan de tijd en sluiten nu de gordijnen. We zijn samen in ons element.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 Samen, voor altijd Oh liefste Jij wil dit toch ook Met z'n tweeën nog geen siesta Want ja. ik wil eerst nog een fiesta En trouwens met de kiel, ja. We gaan door tot aan Ja. Na na na na na ja. Want ik wil eerst nog een fiesta Oh fiesta Fiesta Met z'n tweeën nog geen siesta Want ik wil eerst nog en proost met de kieljaar. We gaan door tot na. Ja, je hebt het met heel veel Engelse platen, weet je wel. Die zingen echt teksten dat je denkt, waar gaat het over? Maar dan vinden wij het goed klinken, want het is Engels. Maar als het dan niet in het Nederlands is, dan denk je ook van ja, als het maar ruimt. Hè, dat geldt een beetje voor uh, nog geen siesta, de plaat die, uh, die we net voor je draaiden. Dat was de nieuwe single van uh, Wesley Klein en Monique Smits. How do you in the gutter? So, I'm glad you're like not. Thanks for having But first, get alive. This is a good Know what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. What's in your mind's eye? Right, this is what you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example a test as a sample of a new race. Has ample supply positivity. You mean flow, we're well, like electricity. So, you see a clear way with no ambiguity, don't you, you know?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 Vandaag uh, lekker veel muziek uit de beginperiode van CFM. Uh, 1990, toen is het allemaal hier in uh, Zandvoort begonnen met de lokale omroep. En uh, dit was Soul and Soul, Get Alive, de plaat die we uiteraard uh, toen... Uh, aan het begin van de zender ook uh, veelvuldig uh, gedraaid hebben, Jan. Hoe is het daar uh, op uh, Duintjesveld? Uh, weet, uh, weet ze nog een beetje te scoren? Nee, nee, nee, het is nog steeds 0 Oké, okay, oké. Okay. Uh, Hele heel saaie, ja ik bijna we hebben het tweede, 3 gemeenschappelijke. 5 man op de tweede. Nu dan ben ik bij me terug, dat is dan ooit. Maar, ja. uh, het goede nieuws is wel dat de Holland, die 1.4, punt voorstelt op dit moment 0-2 staat. Oké, okay. ja, hele goede berichten zijn dat. dat. Dat houdt in dat wij nu wel uh, op dit moment uh, via de de op de vierde plek staan. Kijk. Dat rechtgeeft op Nakomst. Ja, en dan hebben we hebben nog één wedstrijd volgende week. Ja. Oké, okay, nou dat is uh, in ieder geval heel goed nieuws. Zou het trouwens uh, niet zo zijn dat, uh, dat inderdaad uh, de spelers van uh, Zandvoort uh, vandaag uh, ook hebben. Of, uh, na de, na de 4-0, en dat de uh, ANVJ uh, zich uh, teruggetrokken uh, heeft, zeg maar. Omdat ze, ja, uh, uh, uh, ook te weinig spelers hebben eigenlijk uh, voor uh, deze wedstrijd. Dat uh, SC Zandvoort het uh, ook een beetje rustiger uh, aan is gaan doen. Ah, maar ja, iedereen, dat weet je toch, dat is gewoon mentaal dat dit. Ik ga 4-0 voor en er is niks aan de hand. Die gaat lekker rustig aan voetballen. Ja, sowieso. Ik heb geen tegenwoordig te krijgen. Dat is altijd leuk voor de stand natuurlijk. 4-0 niet. 4-0 is leuk. dat is weer altijd. Ja, sowieso. En uh, het doelzalde is ook verder niet van belang aan het eind? Dit is wel, maar wij stonden het eigenlijk wel voor op nummer... Zes, dat is Marken. Maar ik dacht, dit 9-1-8. Dat is echt van alles net. Ook weer opgelost. Er hoeven niet bang voor te zijn. Nee, nou helemaal goed. Dan is het gewoon de tijd uitzitten. Hoe lang staat er nog op het bord te spelen? We zitten nu in de 88-toeel op het bord. Ik denk dat hij wel vrij snel afgaat, een paar natuurlijk gevallen geweest, maar uh, niet echt uh, helemaal. Ja, nou ja, dus eigenlijk... Volgende, gewoon uitgaan van een mooie overwinning. Dus, uh, ja, eigenlijk kan je, een je zeggen, en, uh, en goed spel, en uh, een hele goede wedstrijdbal. En uh, dat heeft voor de 4-0 overwinning wedstrijdbal, gezorgd. De wedstrijdbal, wedstrijdbal die heeft gehad. Maar ja. Oh ja, we hebben het vorige keer gehad met... Uh, uh, op uh, Charles Roseloe, die had de wedstrijdbal gesponsord. Dat hebben we een perfecte wedstrijd. Als je het volgende keer doet het eerst. Dus, uh, ik weet niet wat jullie willen. Nee, nou ja, dat is wel heel commercieel hè, wat je nou zegt, uh, Jan. Nee. Hart van jou af, Jan. Ja. Ja. Oké. Okay, de volgende tijd is het volgend jaar weer, hè? Ja, daarom. Nee, wij hebben het met plezier uh, gedaan uh, voor jullie uh, de wedstrijdbal uh, uh, sponsoren. En, uh, en dat is dan gewoon een dank aanvaard, hoor. Dat ja, ja, dat was ook hartstikke leuk. Dus, nou, heel veel plezier nog met uh, de derde helft, uh, Jan. En uh, wij, wij spreken elkaar uh, volgend seizoen of voor een andere gelegenheid weer. We zien elkaar weer. Ja, dat sowieso. Oké, Jan, dankjewel voor al je verslaggeving op de radio dit jaar. Graag gedaan. Ja, en Joop van Issen, heb je Joop trouwens nog gezien bij de wedstrijden? Nee, ik heb hem niet gezien. Helemaal niet. Ik heb hem er wel altijd van. Ja. eigenlijk niet. Oké, nou. Ga lekker nagenieten en tot een andere keer, Jan. Gaan we doen. Oké, dankjewel. Hoi.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 You be reminded that for me it isn't no in Strotje van uh, Adel, En uh, someone like you. CFM, Race Radio, Pit Report. Over gouden Strotje gesproken, uh, Albert-Jan. Ja. Weet jij dat, uh, dat er een aantal teams uh, eigenlijk uh, in de Formule 1... voor uh, invoering van een uh, salarisplafond voor uh, Formule 1-coureurs uh, is? Ja, en ik weet al dat er één, in ieder geval tegen is. Er is één coureur, <laughs> dat, dat, daar wilde ik het even over hebben. Die is daarop tegen. Jij ja, raadt nooit wie. Zeg jij het maar. Uh, Max. Ja, tuurlijk. Ja. Max, uh, Max stap is uh, tegen dat uh, salarisplafond. Uh, ja. Terwijl hij, uh, ja, ik denk, uh, uh, als al zou hij de helft krijgen... dan zou je er toch nog voor in een auto gaan zitten, denk ik, of niet? Tuurlijk, zeker weten. Ja. Nou ja, allemaal nieuwtjes. Uh, goed, ja, even snel even tussenstand. Bijna einde van het tweede kwart en dan hebben we het over hockey, Bloemendaal tegen Pinoké. Het is uh, de finale play-offs, de tweede wedstrijd. Uh, de eerste wedstrijd is gewoon na, uh, na straf, just, uh, straf Nee, straf, -hoor, die andere dingen ook weer. Uh, dat hebben ze veranderd. In ieder geval, shootouts. Gewonnen door Bloemendaal. Het is best of 3. Bloemendaal staat dus met 1-0 voor. Het tweede kwart is bijna voorbij met nog 2 minuten te gaan. Uh, tussenstand momenteel. was uh, 1-0 is inmiddels 2-0 voor Bloemendaal. En momenteel heeft Kampong uh, een, een strafcorner. Maar helaas, ze, uh, de stop is fout. Dus de counter is weer voor Bloemendaal. Tussenstand Bloemendaal, Pinoké 2 tegen 0. Goed, uh, Pit Report. De Formule 1-coureurs van McLaren rijden een voortaan met de naam Ayrton Senna op hun auto. De naam van de legendarische Braziliaan die drie wereldtitels bestrode in de McLaren... tot hij in 1994 over verongelukte... staat vanaf de grote prijs van Monaco van dit weekend op de Hallo. Dat is de beschermende beugel over de cockpit van de coureurs. Ayrton Senna is de McLaren-legende... en dat zal hij altijd blijven, al dus teambaas Zack Brown. Zijn prestaties met McLaren die hem drie wereldtitels opleverden hebben ervoor gezorgd dat hij tot de grootste Formule 1-coureurs ooit behoorde. Toen hij in 1994 op tragische wijze overleed... voelde dat als een onvervangbaar verlies voor de hele motorsportwereld. Maar hij leeft voort in de harten en gedachten van de Formule 1-fans over de hele wereld. We vinden dat wij als McLaren zijn bijdrage aan de sport moeten door zijn naam met ons mee te dragen waar we ook racen. Lewis Hamilton kan voorlopig gewoon in zijn Formule 1-auto stappen... met een neuspiercing, zonder dat hij een straf hoeft te verwachten. Over de kwestie is de voorbije weken veel te doen geweest. De nieuwe wedstrijdleiding is van plan de coureurs te houden... aan de al bestaande regels rond het dragen van sieraden. Dat is uit medisch oogpunt verboden, alhoewel opvallend genoeg... het dragen van een trouwring dan weer wel mogelijk zou kunnen zijn. Naar de reglementen wordt door de medische commissie nu gekeken... naar meerdere overleggen met onder andere de coureurs. Hamilton had eigenlijk een uitzondering... voor alleen de voorbije race in Miami en Barcelona gekregen. Maar die periode is verlengd tot minimaal eind juni. Geldt het alleen voor uh, hemzelf of ook uh, voor zijn auto? Dan wordt hij alleen maar... Uh, uh, oh ja, voor zijn auto. Nee, en uh, weet je dat de coureurs klaagden over de vele races die ze moesten rijden? Het waren 23, Rusland viel af dus terug naar 22. Maar wat schetst mij verbazing... het wordt vanaf volgend jaar voor de Formule 1-leiding wellicht mogelijk... om liefst 25 races in te plannen. Mm -hmm. De teams zijn erover in gesprek met de leiding van de sport. Zo de bronnen, onder het management van de koningsklasse van de autosport. Op dit moment is 24 Grand Prix het maximum. Zoals afgesproken is de zogeheten Concorde Agreement. Teams praten nu samen met de Formule 1-leiding over een optie voor 25 races per jaar. De Formule 1 is booming. Veel races zijn uitverkocht en er is tegelijkertijd veel vraag... vanuit bepaalde landen en partijen om ook een plekje op de kalender te krijgen. Nou, dat wordt dus ook vervolgd. Dus morgen de race om 3 uur vanuit Monaco. En daarna, voor de raceliefhebbers, blijf kijken naar Racecafé XXL. Want Autocoreur Rienens race morgen de Amerikaanse autosportklassieker... de Indy 500... Hij start vanaf een derde plek. Op de voorvleugel staat de Nederlandse vlag. En op de spiegels een leeuw. De 106e editie van Indianapolis. Zoals gezegd start morgen om 6 uur. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Zometeen gaan we doen. Ja, echt een uh, unieke moment. Want het worden die run van de week. Maar is uh, deze... Zeker ook uh, daarvoor uh, voor de Formule 1 in uh, Monaco op dit moment. De hier is aan en we zitten momenteel in de kwalificatie. En uh, ja, hij gaat uh, nu van start... Uh, we hebben het over uh, de Q2 van de, de kwalificatie. Ze zijn uh, net de baan opgegaan daarvoor, Albert-Jan. Uh, op en uh, over Q1 ja, kunnen we weinig, uh, weinig verrassends uh, vertellen eigenlijk, hè? Uh, ik niet in ieder geval, want ik zat naar het hockey te kijken. Nee, ja, volgens mij waren het uh, de, de, de, de Ferraris... En in de, uh, de Red Bulls en de tussendoor uh, nog een... Uh... <tie> Verdwaalde <voor 12> dus inderdaad. Maar goed, ze zijn nu weer de baan op. En als eerste natuurlijk Verstappen. Die gaat uh, gelijk waarschijnlijk een snelle tijd neerzetten... zodat die rest van de Q2 het wat rustiger aan kan doen. En wellicht aan het eind van Q2 nog een keer in actie komt. Ik als... zie mijn boot ook liggen, trouwens. Ah, ah, ah. Leuk. <tie> nou, dan heb je goed gekeken? Ja. Lief mij, kan je niet missen. <tie> goed. Uh, Oké, okay. uh, 2-0 nog steeds na twee kwarten uh, de tussenstand bloemendaal Pinoké. Dus ja, als het bij deze stand blijft is Bloemendaal vandaag landskampioen in de hoofdklasse. Wij volgen het ook voor u. Goed, we gaan naar de dieren. Ja, de dieren van ja, de week. We gaan ze namelijk uh, niet vergeten. We, we hebben deze keer vijf, en wel vijf knappe mannen... Uh, pups, kan ik beter zeggen... die allemaal een nieuw plekje zoeken. Uh, ze, zijn, uh, na, uh, zeven, ze zijn zeven ou maanden oud. Dus het zijn allemaal nog pups. En ze zijn weggehaald bij onze vorige baas... Uh, omdat die niet goed voor ons zorgde. Hierdoor zijn we helaas in de kennel opgegroeid en niet in een huiselijke situatie. Dus we zijn nu echt dringend op zoek naar een baas die alles voor ons over heeft. Naar nou, mensen zijn we vriendelijk en kinderen moeten dan ook geen probleem zijn om mee in huis te wonen. We moeten nog alles leren en het is belangrijk dat onze nieuwe baas veel tijd voor ons heeft. Alleen kunnen we nieuwe mensen, uh, alleen kunnen we nieuwe mensen en dingen soms nog een beetje spannend zijn. Samen ben je toch stoerder. Honden en katten mogen prima in ons nieuwe huis wonen als we maar de juiste begeleiding krijgen. Een stabiele soortgenoot zou misschien alleen maar goed zijn. En hier kunnen wij ook veel van leren. Een cursus is zeker aan te raden voor ons. Wij moeten en willen nog veel leren. Ondanks dat we al zeven maanden zijn, hebben we nog niets geleerd. Dan moet u denken aan zindelijkheid, alleen thuis zijn en commando's, et cetera. Het is dus van groot belang dat onze nieuwe baas ons eigenlijk ziet als een pub van acht weken... Heeft u voldoende tijd voor ons, stuur dan een e-mail in dit geval naar het dierenthuis Kennemerland apenstaatje dierenbescherming.nl met een aantal gegevens omtrent uw woonsituatie en hoe lang de hond alleen zou moeten zijn. In ieder geval het dierenthuis verzoekt u in ieder geval een mail te sturen. Ga daarvoor even naar de website w dierenbeschermingnl zet dan in het onderwerp vijf knappe pups. Uh, en waar verblijven ze momenteel? Zoals ik gezegd heb, dieren, ze verblijven alle vijf momenteel in het dierthuis. Kennemerland Keeselstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook deze vijf knappe pubers die nog niks geleerd hebben... verdienen natuurlijk een nieuw thuis. Zeker weten Albert-Jan, dus ga naar het Kennen met Dieren Thuis... of meld je in ieder geval aan hè, via de e-mail. I'm uh -huh.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 Van feest en fly bij je dan Als in een adem. De kerk, de groep, het plein. Van paar boven op de brug. Hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in warmte. Spreid haar mantel over alle dagen. Zie, het statig schip daar glijden, vaag hier midden door het nacht. De bogen hij lang vervloeid rijden, in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de poort. Iedereen die ziet, met zachte geest, het oosten als eerder adem zegt. De kerk, de kroeg, het langdurig, of haar bovenop de vlucht. We samen zijn zij los als in een droom aan ons voorbij, ze strooit haar kleuren op de. Op Koningsdag werd deze plaat gepresenteerd en gezongen, uiteraard live... voor de koning en zijn familie. De singel van Rowan Hersen en bruid op Blote Voeten. Ja, we kijken nog even naar de Formule 1. We zitten in de Q2 op het zo. Ja, met nog ruim drie minuten te gaan. Momenteel Leclerc op Pol. Gevolgd door Pires en 3 Science Vier verstappen waarvan Perez en verstappen momenteel in de pits staan, maar die gaan de geheid nog een keertje uit om wellicht die tijd van Leclerc te aan te vallen. Maar ja, het is al vanaf uh uh, de, vanaf het begin is het uh, Ferrari-Red uh, Bull gebeuren, daar in die, die top 4. Ja. Daar zal het, uh, zoals het naar alle waarschijnlijkheid uh, nu uitziet, ook op uitdraaien voor de eerste vier plekken voor morgen. Maar laat ik niet op de dingen vooruit uh, uh, lopen. In ieder geval Leclerc, Perez, Sainz en Verstappen, nummer 1 tot en met 4. Op dit moment in Q2 met nog. 2 minuut 30 te gaan. Gaan we nog even snel naar het hockey. Uh, nog steeds, uh, we, we zitten nu in het derde kwart. De rust is dus geweest. Het derde kwart is bezig. En uh, Bloemendaal leidt nog steeds met 2 tegen 0. Ook dat houden we voor u in de gaten. En de video-empire, zie ik. Uh, ja, de video-empire. Wel of geen uh, strafcorner voor uh, uh, Pinocchio. Voor de wedstrijd zal het uh, wel mooi zijn... als Pinocchio een strafcorner zou krijgen. En 2-1, dan is de spanning weer terug. Nee, ze krijgen geen, uh, uh, geen uh, strafcorner. Dus hebben ze dat recht op het uh, aanvragen van uh, de VAR... om het zo maar eens te zeggen, of video uh, hebben ze daarmee ook uh, verloren. Dus uh, ze kunnen nog niet meer klagen. Ze moeten nu gewoon vol aan de bak om die 2-0 achterstand goed te maken. Willen ze er nog een derde wedstrijd uithalen? Uh, wat nog meer? Oh ja, we straks komen we nog even terug op de, de, de Dutch Open. En dan hebben we het natuurlijk over golf. Met als enige Nederlands vertegenwoordiger op dag 3 en dag 4 Joost Luiten. Ik zou zeggen, dat houden we wel bij. We gaan weer even terug naar de muziek. Zo is het. En daarna het gedicht van de dag. Ja, vandaag onze barkeeper. richting rechts, rechtspraak gaat Albert Jan. Gewoon een beetje Bob Marley opzetten en dan komt het helemaal goed. Je van One Love, inderdaad een lekkere zingel op de zaterdagmiddag. En het is tijd voor het gedicht van vandaag. En we hebben deze uitgekozen, ja, speciale gelegenheid uh, vandaag. En vandaar dat we het gedicht hebben, Onze Barkeeper. Beste Martin... Geef me nog een laatste biertje. Voor ik jou de kroeg uitsmijd. Ik wou nog even afscheid nemen. Al is het voor jou ook de hoogste tijd. Morgen zit je hier niet meer. Je bent me weer voor heel lang kwijt. Ik weet al wat wij als klanten zeggen. Het werd ook wel de hoogste tijd wij vinden nergens op de wereld ooit zo'n barkeeper als jij. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. We gaan je missen. Alle mensen, alle klanten, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee naar de tijd van vroeger. Heb ik nog iets laten liggen? Heb ik nog een rekening bij je staan? Hier, hier heb je mijn laatste tientje. En doe er wat mee. Ik zou graag nog even wat bij je blijven praten. Maar het kan niet meer, beste Martin. Nee, het is voor jou de hoogste tijd. Maar gewoon de hoogste tijd.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 Speciaal voor Martin, inderdaad, het gedicht. Uh, Onze uh, barkeeper Martin, we gaan je zeker missen. Bedankt er voor al die uh, jaren. Heel veel gezelligheid vanaf uh, de andere kant van de bar hè, die je ons uh, gebracht hebt. Je zou er live uh, bij moeten zijn eigenlijk. Al die schermen hier uh, in, uh, in de studio, uh, Albert-Jan. Met we... allemaal sport, uh, sport erop, want er gebeurt nog altijd een en ander. Ja, we nemen, we nemen hem even mee. Uh, Kampong uh, krijgt een uh, strafcorner, 2-0, uh, nog maar steeds de uh, uh, toestand Bloemendaal, Pinoké. 2 tegen 0. dus we spelen in het derde kwart. Je bedoelde ook nog... Pinoké, hè? Je zei Kampong. Oh, nee, maar... ik bedoel Pinoké, ja. sorry. Uh, met nog... Uh, ja, ze hebben het toch... Hoog over, hard, hoog over. De stop was al niet goed. De bal werd afgelegd en Hendrix schiet hoog over uh, voor Pinoquet. Dus de stand blijft 2 tegen 0 in het voordeel van Bloemendaal. Uh, snel schakelen naar Monaco. De Q3. De Q3 is aan de gang uh, met, met nog 9 minuten te gaan. Leclerc momenteel uh, het snelst, gevolgd door Perez. En dan Sainz en Verstappen Het kan niet beter. Hè. Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull. Norris zit op het vinkentaal op een vijfde plek. En op een zesde plek vinden we Hamilton. Maar ja, met nog een uh, kleine negen minuten te gaan... kan er nog van alles gebeuren. We kunnen de finish trouwens net niet meenemen. Want ze zijn later gestart. Dat komt door die rode vlag uh, incident. Op een, eerder uh, tijdens de qualifying. Waardoor de Q3 om 16:53 uh, uh, 16 uur 53 is begonnen. Dus dat is pas na, na uh, vijven zullen die finishen. Maar tot die tijd uh, zullen we het zeker uh, volgen... Terwijl er in Bloemendaal een opstootje aan de gang is uh, tussen de spelers van Pinoké en uh, Bloemendaal. Maar de aanvoerder van uh, Pinoké wordt bij de scheidsrechter gehaald. De, de VAR komt weer in, uh, in beeld, wellicht weer voor een strafcorner. Uh, we gaan in ieder geval, uh, in ieder geval muziek draaien. Ja, we gaan op naar het nieuws. Oh, we gaan wel op naar het nieuws. Ja, we, ja. Gaan, uh, we gaan sluiten. Uh, dus, uh, uh, Fred, hij is er nog niet. Die komt nee, volgende week. Nee, nee, inderdaad, terug. klopt. Is dus uh, vandaag non-stop tussen non uh, 5 en 7. Ja, dus uh, wat dat betreft. Even kijken. Oh, die gaat ook naast de, st de stafcorner. Dus uh, dat wordt hem ook niet. Maar goed, de derde kwart bezig. Het komt nog een vierde kwart. Uh, de, de tussenstand in Q3 is Leclerc 1, Sainz 2, 3, Perez 4, Verstappen. En dit zou best wel eens de eindstand kunnen zijn na de race van morgen. Want uh, ja, er zitten geen lange stukken in. Hè. Dus uh, de, de, de Red Bulls zijn meestal sneller op de lange rechte stukken van dan Ferrari. Dus uh, dit zijn alleen maar een paar bochtjes en dan ben je er weer. Uh, dus dit zou ook best wel een keer de eindstand kunnen zijn... voor de diverse pools van morgen. Nou, je wordt bedankt uh, op met zo'n eindstand. Uh, zijn we ja. blij mee, Manius. Ja. Hoeft morgen niet te kijken, ik ben nou, uit. Oké, okay, dankjewel. Wij zijn er volgende week weer. in Zandvoort op zaterdag. Heel fijn weekend verder. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. Doei, doei. Some things in love are bad. They can really make you Other things just make you swear and curse.